Oké, okay, one, two, check. Two, two, two, two. Ja, jij komt er wel lekker binnen. Sinasappelsap. Hè? Huh? Sinasappelsap. Je hebt net koffie. Met, ja, maar met die klanken, sinaasappelsap, uh, kan je een goede audio-check doen. Zit er en dus. Ja, inderdaad. Sinasappelsap. Ja. Jus d'orange. Nee. Jus d'orange. Ja, is het dan ook zo dat als je een Franse podcast zou maken... moet je dan Jus d'orange zeggen als soundcheck? Ja, zeker. Dan werkt op niet. Nee. Dat woord kennen ze maar niet. Nee. Nee. Nee. Alle Franse podcasts beginnen met... Jus d'orange. Jus bij Man, Man, Man, de podcast. Over drie jongens die uitzoeken hoe mannelijk ze eigenlijk zijn. Met Bas Louise, Chris Bergström en Domien Verschuren. Hey, welkom bij Man, Man, Man, de podcast. Onze zoektocht naar hoe mannelijk we eigenlijk zijn. Ja, of niet. Je kent het concept natuurlijk. Uh, ik ben Chris, de host van deze ja, toch wel weer muzikale aflevering. En uh, laten we snel beginnen, want ik heb hoge nood. Snap je, muziek. Nou. Uh, tegenover mij de... Nee. Hoog, omdat, nou ja, dat is natuurlijk wel. Dat zeg je dan wel. Maar ik bedoel ja. er eigenlijk een woordgrapje te maken. Van een hoge noot, een hoge, een hoge toon. Maar het hè, kan wel even, want dan kunnen we kunnen gewoon een knipje nee, maken. Maar niet, laten we niet... doorgaan. Dat was een geintje. Komt weer niet over. Maar niet uit. Geef, geef niet. Komt komt goed? Volg mij. Tegenover mij zitten immer in mineur zittende Bas louise En naast Bas, en tegenover mij ook, uh, zitten altijd in crescendo verkerende Domin verscheuren. Oh, is dit nou weer? Dat, gebeurt dat is al er nou... allemaal gekke termen. Nou, dat is een muzikale termen, dacht ik, omdat we het weer over muziek hebben. Ja, maar... ik, dat, denk... en... Ja, oh. en jij bent altijd in mineur, dat is een beetje down. En, en Domin gaat altijd wel lekker in, in tempo versnellen en, en, en frivol en leuk. Dat is crescendo natuurlijk. Dat is crescendo. Ja, dat vind ik leuk. Wat hebben jullie ineens onderling voor dingetje met z'n nou, tweeën? Nee, nou, Manny, zijn... ik vind het uh, leuk. Vind het ja, natuurlijk goed... vind ik het leuk, want jij komt er heel goed, ik uit. Kom er goed ik... uit. Ik vind het minder leuk. Hoezo? Nou, nou, zie ik kom je, ben je toch weer een mineur. Ja, oké. Okay. Ik heb niks, niks te veel gezegd. Wat zitten jullie overigens tegenover mij dit keer? Wat is het voor front? Ja, het voelt opeens een sollicitatiegesprek. Ja. Dus doe maar eens even goed je best als host. Oh, het is mijn sollicitatiegesprek. Het is jouw sollicitatiegesprek. Oh, god. Nou, uh, laten we dan uh, snel doorgaan. <laughs> Aflevering 8, seizoen 3, dat gaat het over, ja, je raadt het al, muziek, deel 2. Seizoen geleden hadden we het ook over muziek. Dat was toen deel 1. En dat is nu uh, deel, 2. deel 2 geworden. Ja. ja, zo gaan die dingen. Uh, uh, maar voordat we van wel steken, iets uh, van een luisteraar. Uh, via de website mamamandepodcast.nl en Instagram slash man, man, man, cast, kun je ons uh, bereiken. En deze vraag vond ik op zich wel leuk. Dus ik dacht, ik leg hem even voor aan jullie. Hij komt van de Shirley. Ekel als ik het goed uitspreek. Zij zegt... Hey mannen, ik heb een misschien een leuk onderwerp voor een aflevering. Want de feestdagen die staan eraan te komen. En misschien is het een leuk idee om een aflevering te maken... over Sinterklaas, kerstmis en oud en nieuw. Wat doen jullie met die dagen? En vooral hoe mannelijk zijn jullie met die feestdagen? En hopelijk doen jullie er iets mee. Groetjes Shirley. Ekel Home. ik vind het een ontzettend leuk idee. Vind ik een heel leuke. Ja, vind ik heel leuke. Ik ben wel benieuwd hoe we dan mannelijkheid gaan koppelen aan feestdagen. Maar goed, dat is natuurlijk met alle thema's. Ja, hoe doet je mannelijkheid dan? Um, oh, maar ja, ik heb meteen ook echt zin om te vertellen over de, de Sinterklaasochtenden die ik met mijn ouders in Tilburg vieren en... Ja. Het gedichtjes maken en de ja, klassieke ochtenden. Ja, nou ja, dat gaan we nu natuurlijk niet doen dan. Oh, oké. Okay. Oh, dus echt, we gaan echt een aflevering maken. Dat dan? weet ik niet. We, uh, maar, open, open discussie. Ik vind het oprecht wel leuk. Ik bedoel, de feestdagen komen eraan. Daar heeft Shirley helemaal gelijk in. Ja. Nou ja, tenzij je nu uh, met 30 graden op een strand ligt aan de Noordzee. Dat zijn ze net geweest of komen ze er alsnog? Komen ze er nog, aan. nog steeds aan? Ja, oh, dat is ja, dus natuurlijk. Komen ze altijd. We Zitten hier. altijd goed? Ja. ja. Oké, okay, nou, ik vind wel, ik, ik, ik, ik, ik ben er niet meteen enthousiast. Want ja, feestdagen, ik, ik, feest, het woord feest, heb ik niks zoveel mee. Oh, toch weer de mini ja. Maar uh, het woord dagen, dat ken ik wel. En die duren vaak heel lang. Uh, en er komt geen eind aan vaak. Maar, uh, dus ik wil, er, ik wil er wel over nadenken. Ik vind het wel, vind wel een geinig idee. Nou, en ik zit nu meteen te denken... mannelijkheid op basis van feestdagen. Uh, hoe vier je kerst in een relatie? Hè? Bij jouw familie? Ja. Bij mijn familie. Nee, dus... liever niet. Nee, nee. Nee. Schoonfamilie. Ja, exact. Uh, leuk. Nieuwe, nieuwe families die andere regels hebben bij de feestdagen... Ja. dat je opeens surprises moet maken terwijl je dat zelf nooit hoefde. Nou, nou, nou laten we... we... nu al hoog. Ja, ja. Ja, in... Heel geagiteerd word jij. Ik vind dat heel erg leuk. Ja, uh, maar goed, voordat we aan dit thema gaan beginnen... muziek dus, de actualiteitjes. Want uh. we hebben natuurlijk weer een hoop te bespreken. En... Uh, oh, dat is grappig, Deze heb ik niet in mijn computer uh, getikt... Uh, misschien sla ik wel even over, <coughs> want ik zie dat ik hier niet goed uit ga komen. Wat staat er dan? Wat staat er dan? Uh, Chris is heel knap. Nee, dat staat er niet in. <laughs> Chris is heel veel Wat staat daar? Chris als feitjesmachine doet het niet goed. Deugt niet. Deugt niet. Nee, we gaan heel even terug naar de podcast over gadgets... Dat was aflevering 6 van Mama, Mama de podcast... waarin ja. jij reageerde op de stelling... ik zou zelf wel een gadget kunnen zijn. Ja, absoluut. Een, en, uh, een feitjes gadget. Ja, nutteloze feitjes gadget zou ja. kunnen zijn. Nou, zo nutteloos dat je feitje niet eens feitelijk klopt. Mm. Want je gaf aan dat je met je linkerhand... Dus het kun het jij... langste woord dat je met je linkerhand kan typen... Ja. dat is stewardess. Ja. Bij mijn weten. Is niet zo. Nee. We hebben daar echt veel uh, commentaar op gekregen. Veel. Ja. Heel maar dus, veel. Maar moet je eens dus even nagaan hoe dit gegaan is. Dus kan ik me voorstellen. Er is ja. dan iemand op kantoor gekomen mm -hmm. op donderdagochtend. En die zegt, nou, ik heb nu wat leuks. Ja. Leg je handjes op het toetsenbord. En die zegt dan, nou, je kunt het langste woord... Ik ben het alweer vergeten. Zo, uh, stewardess. Stewardess. is Oh, vette. Nou, dat is het langste woord dat je met je linkerhand kunt typen. Ja. En dan zegt die collega, zegt, nee hoor, dit dit dit, dit, dit, dit, dit kan ook allemaal nog. Nee, ik vind het vooral heel grappig dat al deze mensen beter zijn in Google dan ik. <lacht> ja. het, het langste woord is, ik heb het even opgezocht, is volgens mij uh, aardgasreserves. Ja, die is langer. Dat is het langste woord dat je met je link maar kan Maar hoe kom tekenen. je dan bij stewardess? Ja, ik had dat gezien op de eerste pagina die ik terecht kwam ooit. En ik heb dat altijd onthouden, stewardess, dat zal wel zijn. Maar ben je, je gaan, ben je dit echt gaan googelen? Ja, met... ik heb dat ooit opgezocht. Nou, ik ben, ben het ooit tegengekomen toen ik, nou weet ik veel, ik weet echt oprecht niet meer waar ik mee bezig was. Maar ik heb altijd onthouden maar des geinig, langs de woord met je linkerhand. Maar weet Komt je dus niet weet je wat het eerste is. Wat ik heb ge ja, weet je, wat het eerste is wat ik heb gedaan toen dit, toen dit naar ons, bij ons binnen druppelde. Deze reactie? Nou. Ik ben gaan googlen, hoe heet die vogel van Twitter. En? wat ik dacht, dat is je tweede vijfje. Ja, ja, die heet hem. wel Larry. Oh, ja, ja. oh, ik schrok al. Ja. Maar jongens, mag ik dan even weten jullie wat het langste woord is? Dat je met je rechterhand kan typen. Oh. Nou, ik ben heel benieuwd. Minimumloon. Minimumloon. Minimum Minimum ja, ik ook niet kloppen? Nee. Weet jij wel wat het is? Laat het weten via Instagram, <laughs> Cast, of een mailtje. Oh, wat haat ik jullie. Goed, andere actualiteiten dan. Um, ja, jongens, moeten wij eigenlijk nog gastenlijstplekken weggeven voor 4 januari? De live show. Vind ik hij leuk? we leuk überhaupt nog? Uh... Want we zijn uitverkocht, dat weet ik. Maar hebben we ja. niet nog iets achter de hand? We ja. hebben er nog één of twee, geloof ik wel. Ja, zeker. Maar laten we het doen via Instagram. Oké. Okay, dus dan... uh, uh, uh, ja, wat is dan je idee? Nou, we, we hebben een liveshow, de uh, laatste van dit seizoen. Ja. Aflevering 10 is dat. Die nemen we op in Tivoli-Vredeburg in de Grote Herzenzaal. Uh, dat wordt ook, ja, ik wil jullie niet meer nerveus maken... dat jullie al zijn, onze grootste show tot nu toe. Ja, ja vind dat ik, is niet gelukt. Ik ben wel nerveus geworden. Ja, nu. dat dacht ik al. Ja, ja Sorry daarvoor. Um, en dan, ja, we kunnen zeker nog wat, uh, wat gastlijstplekken weergeven. Dus gewoon via Instagram daar zetten we dan een leuke prijsvraag online. Oké, okay, dus hou de, uh, onze Instagram cast in de gaten. Ja, ja. Nou, dat leuk. vind ik leuk. Want dus misschien zijn er nieuwe instromers, zij-instromers... die ons nog niet volgen. En oh. die kunnen ons dan nu gaan volgen. Hè? Ja. Maar wil je kans maken op kaartjes, volg ons dan snel. Nou... En als je ons al volgt, kan je er ook nog steeds mee doen. Precies. Dus win-win voor iedereen. Voilà. Everybody's happy. Dan, uh, ja, ons bier, dat gaat hartstikke lekker. Nou, het, dat gaat het, heel nou, leuk. het is vooral heel lekker. Het maar... is heel lekker, ja. Zenk even een stokje in, hoor. Ja, heerlijk. Het staat voor onze neus. Van de Streek heeft een biertje met ons gemaakt. Man Man Mango, dus een blond biertje met de, ja, mango extract. Ja, nou, uh, extract, maar nee, dat zeg ik helemaal niet goed. Het zit echt mango. Uh, het is helemaal, echt, ja, hele echt, ja, uh, mango's hebben erin geflikkerd en dat is hartstikke lekker. Nee, recensies zijn ook goed. De eerste berichten die we hebben gekregen... Uh, het is te koop via de website beerwolf.com. Daar, uh, daar kun je terecht voor dit uh, biertje. En um, het is ook uh, op de tap. Want dat ik die vraag hebben oh, is het ergens ook de tap uh, als tapbier te krijgen. Uh, ja en nee. Uh, vooral nee, want het is maar op één plek nu op de tap. En dat is bij Van der Streek zelf. Die hebben een eigen uh, proeflokaal in Utrecht. Dat is heel geinig. En uh, ik was een tijdje geleden om uh, uh, wat bier op te halen. Want ja, ik ben natuurlijk nu brouwer. Dus ik wil wel mijn eigen spullen thuis want hebben ik ben staan. Nu, nu is hij brouwer. Ja. ja, en nu is hij brouwer. Dan is hij weer vegan. Jongen, jonge, jongen. Het is een vegan biertje. Dat is goed om te zeggen. Hoor. Oh ja, dat, dat is wel een vegan. Waar, ik stond erop. Dat was, dat was jouw voorwaarde ja, natuurlijk. Ik had geen idee. Toen je bij de grote ketel stond te roeren. Ik had geen idee. Zei, ja, je kunt er al een kip erin gooien, maar dat is niet vegan. Ik zat aan de bar van de streek. En daar hebben ze een proeflokaal. En dan kun je ook echt biertjes kopen van de tap. En ik zat een beetje met mijn telefoon te spelen, zoals ik het doe. En naast mij komt een jongen staan. Uh, en ik heb verder geen contact met hem. En hij vraagt aan de barman daar van het proeflokaal... om een Mama mango biertje Echt waar? Ja. Zonder dat hij dus doorhad had dat, uh, dat ik daar zat... of dat, we iets met de podcast, uh, dat het met de podcast te maken had. En uh, ik zeg meteen in een opwelling... nou, wat een goede keuze. <laughs> en hij zegt, oh ja, drink jij hem ook? Ik zeg, ja... Nou, um, ik heb hem gebrouwen. Oh. Nou, het is toch echt ongekend? Ongelooflijk! Het staat op het flesje. Samen met Bas, Chris en Domien van Mama Man de Podcast brouwen we deze mango blond. Dus ja, feitelijk is het juist. Wat? Oké, okay, hoe ging het brouwproces, brouwproces precies? Ja, hoe begon begin je? Ja, hoe begin je? Met een idee. Het begint allemaal met een idee. Goed, goed bier begint met een idee hoe het ja, ja, dat, dat is, is... Oké, okay, ik red je, laten we snel doorgaan. Het uh, haar van Bas. Moeten we daar nou, nog even over hebben, jongens? Dat is weg. Het ja. is helemaal ja. weg. Dat nou, was al weg. Ja. Zeker op een, op een selectief gebied. Ja, heel, dat is er zat niet veel meer op je kruintje. Dat was ja. weg. Ja. Maar nu is het allemaal weg. Nu is het allemaal weg. Nou ja, goed. Er zit nog, er zit nog wel wat. Het is niet het, het schermmesje. Het is niet overheen gegaan. Maar uh, nee, ik ben er heel blij mee, moet ik zeggen. Ja, dat wisten we al wel. Want oh. In de vorige kon je natuurlijk horen dat jij er blij mee was. Uh, ja, klopt nou. Maar dat was, dat was uh, echt nog in de badkamer blij. En ja. dan moet je nog naar buiten de wereld ja, in. Ja, precies. Dus en hoe, hoe, uh... Dan krijg je reacties. Maar nee, mensen waren over het algemeen heel aardig. Ja, ja, ja nee, eigenlijk was iedereen heel enthousiast. Maaica. Ik had zelfs uh, Maika uh, nog het minste... Maar uh, die moest gewoon wennen. En ik denk dat ze inmiddels uh, langzaam zeker wendt. Ja. <laughs> um... Nou ja, maar ik vond het oprecht wel grappig wat je er zelf over zei. Dat Je, je was ook best wel gespannen om het te doen. Ja. Om uiteindelijk over die grens te gaan van mijn haar afscheren. Want wat jij zei, wat ik mezelf niet had gerealiseerd... is dat je zegt, uh, ja, maar dit is misschien wel de laatste keer dat ik het doe. Dus ja. vanaf nu ben ik altijd, uh, nou ja, kaal niet, maar gewoon uh, gemillimeterd. Dit, ja. ja. Waarschijnlijk wel, ja. Ja. Tenzij je nee. implantaten gaat nemen. Ja, en dat ga ik dus niet doen. Want... Nooit. Nee, dat ga ik niet doen. Nee, dat ga ik nooit doen. Nee, maar als je weet dat dit kan, en het kan dus. Nee, zeker. Nee, ja, mensen zijn dus echt heel lief voor me. Dat vind ik fijn. Um, ik ben zelfs Jesse Pinkman, ben ik genoemd. uit Breaking Bad. Nou, Breaking Bad, ja. inderdaad. Hè, ja. Dat is echt zo. Daar ja. lijkt je op. Nou, Daar lijkt het me nu blijkbaar op. Uh, de, en ik ben er gewoon ochtends heel blij mee. En, en gewoon uh, in het dagelijks leven. Ik ben niet meer bezig met het ongemakkelijke gekke haar van me. Wat toch altijd wel ergens een issue was. Ja, dat is nou Ja, wel. Ik vond altijd dat je had go goed haar Behalve dat het een beetje kalend werd op je kruin. Waar had je gewoon altijd leuk haar, toch? Ja. Er is anders niks mis mee. Nee, maar goed, ik ben nu blij. Dus uh, ja, fijn toch? Nou. Wil je, je nog één keer het woord cranium voor mij noemen? Cranium. Je hebt een mooie cranium. Ja. ja, ja. Dat is het langste woord dat je met één ping kan tikken. Goed, uh, laten we heel even beginnen. Uh, uh, je luistert nog steeds naar seizoen 3, aflevering 8. Gaat nog steeds over muziek, je zou misschien niet denken. Maar uh, dat is echt zo. Laten we even licht beginnen. Beginnen. Laten we beginnen met een beetje uh, nou, inkomen. Het laatste leuke liedje dat je als laatste hebt ontdekt. Oh, Jongens. dat vind ik leuk. Dat vind ik leuk. Ik zat uh, toevallig in de auto onderweg hier naartoe um, en toen had ik 3FM staan en ik luisterde naar, uh, naar Frankie, Frankie van der Lende. En die draaide een liedje. Ik dacht, nou dat is tof, dus ik ben even gaan shazam. Hè. Ik moet het er even bij pakken hoor. Bewilder met uh, Forza. Dat, dat vond leuk. ik nou echt een heel leuk liedje. Een jaar of vijf oud, geloof ik. Blijkbaar. Ja. Want uh, ja, dat, dat, dat, dat zeiden jullie net. Ik dacht dat het gewoon echt nieuw was. Ik denk, ik ga met Shazam. Ik heb een super nieuw liedje ontdekt. Nee. Ik dacht, wat is 3FM lekker bezig? Allemaal leuke nieuwe liedjes, hoor ik daar. Maar echt, ik vond het echt een leuk liedje. Dus dat was een uh, leuke verrassing voor mij. En ik vind het ook wel leuk dat uh, een nieuw liedje ontdekken... is uh, niet een voorwaarde dat het ook echt een nieuw liedje moet zijn. Nee, nee, is je kan ook een heel oud liedje voor het eerst ontdekken natuurlijk. Doe, heb jij iets? Ja, maar ik heb iets van een band uh, of een artiest waar ik echt niks van weet. Uh, het, heet, het is van The Policy... Is en uh, ik, ik kwam het in een uh, Spotify-lijstje tegen. Het is heel dromerig tegen techno-achtige aan met uh, vocalen van Tessa Rose Jackson, ja. ook zo'n oud 3FM-artiest in de, uit de tijd. Dat hij daar oh werkte. ja, maar nog serieus stellend geweest. Op die ja, tijd. ja, ze was heel leuk. Ja, en uh, zij heeft nu eens dus een liedje ingezongen met de Policy. Ik denk dat het een Amsterdamse band is. Er is niks te vinden, want ja, zoek maar eens op Policy Band. Dat is vrij lastig googelen. Ja. <laughs> ja. Uh, ik weet niet meer wat de titel is... maar ik zal hem sowieso alle liedjes weer even in een playlist zetten... op mamamandepodcast.nl. Maar ik denk dat uh, jij, Bas, ja. dat ook wel leuk vindt. Ja? Waar, ik, waar, ja waarom ik niet dan? Ja, ik vind jou niet zo'n technogui. Nee, dat klopt Ik weet wel. dat Bas wel kan genieten van een uh, lekkere Eric Preet. Ja, nee, dat klopt. Of, of, of. Deadmauze natuurlijk ook nog. Ja, zeker. Nee, ja, ik, ik kan heel erg in de techno-modus zijn of ja, zo. Nou, ja, dus de policy met Tesla Road Jackson. Ik ben leuk. heel benieuwd. Uh, ja, dan doe ik ook nog even een duit in het zakje. Ik kwam een paar weken terug, denk ik een maand geleden. Luister ik even naar Radio 2... Uh, naar uh, Rob Stenders. En die kwam met een liedje, dat was ook voor mij nieuw. Het blijkt achteraf uit 2017 te komen. Op de radio zei Rob dat hij in die tijd toch heel erg... met Leo Blokhuis had gevochten om dit liedje op de playlist te krijgen. Was toen niet gelukt. Maar ja, hij heeft natuurlijk het programma Platon Bonanza. Daar kan alles en daar komt ook alles voorbij. Dus uh, hartstikke leuk. En hij draaide het volgende liedje uh, van uh, Left Boy. The Return Of heet het. Is, uh, ja, ik moest even opzoeken. Een Oostenrijkse DJ-producer. Uh, maar het is super vet, want als je dit nu hoort, Oostenrijkse DJ-producer, dan, dan denk je misschien aan dance of wat dan ook, maar het is rap. Oh, Met een hele opzwepende funky. Nou, ik weet ook niet of het funky is, maar het is zo lekker. Je krijgt er zo ontzettend veel energie van. Als je ergens op wil gaan hardlopen, dan is dit het. Maar als je ergens op wil sporten, of als je snel wil rijden, omdat je snel weg wil, dit nummer is fantastisch. Left Boy, no The Return of. of. Ik had er ook nog nooit van gehoord. Ken het helemaal. Ik merk ook dat ik het niet goed kan omschrijven, behalve dan dat het heerlijk opzwepend is. Een vette rap. goede beat, goede, goede sound. Ik vind het helemaal te gek. Ik vind wel van ons drie dat Chris het het best omschreven heeft. Absoluut. En ja. Je hebt het ook het beste verkocht. In ja, Engelien, ik denk alleen maar, ja ga naar mijn liedje luisteren nu. Ik ben nooit vergeten. <laughs> nee, Bewilder, voorza Forza uh, is heel leuk. Het staat uh, overigens al heel lang in uh, een, een van mijn playlists op Spotify. Oh, Sunday mood. Be nou, maar Wilder. ik nog heel even kort. Ik vind echt gek dat ik dit niet ken. Want ik werk ook met 3FM. Ik luisterde 3FM. Ik vind raar dat ik dit liedje niet ken. Maar ja, goed. maar dit was al wel een beetje de periode dat het volgens mij muzikaal de andere kant op ging daar. Uh, richting Be Urban. Ja, een beetje meer. meer wat, het is natuurlijk niet een heel jong lied. Als je het, het, het hoort. Een beetje stoffige muziek, toch? Ja, nou ja, ja, dus ja, nou ja. ja een hoort het tegen. Je hebt nooit de dag rotatie. Het is, het is, het is te rammelend, natuurlijk. Ja. Ja. Goed, zullen we beginnen met de echte stellingen dan? De officiële stellingen. Uh, muziek maakt mijn dag. Ja. Ja? 100 Ja, maar je zei het net zelf al. dat jij dus een playlist hebt die heet Sunday Mood. Sunday Mood, ja, klopt. En wanneer zet je die op? Nou, niet op zondag, althans niet alleen op zondag. Die is niet exclusief voor die dag. Die zet ik eigenlijk s ochtends vroeg op. Als ik net wakker word, dat is vaak lekker melancholische liedjes staan erin, de rustige liedjes. Uh, maar ik kan naar ieder moment van de dag naar luisteren. Ook s'avonds laat, als ik thuis zit en ik ben lekker aan het, uh, het chillen. Of er komen vrienden langs, is het heerlijk behangmuziek. Ja. Uh, dus het is echt mijn favoriete playlist. Maar dus letterlijk, die Sunday Mood Playlist die maakt jouw dag. Want je oh, staat daarmee op, dus dan weet je al meteen het uh, wordt een lekkere dag? Of dit, is, zijn er ook dagen dat je hem niet opzet? Bijvoorbeeld dat je al weet, oh ik zit er een beetje slecht in mijn vel. En... Nou, ik zet hem speciaal niet, niet op als ik slecht in mijn vel zit. hoor het is, Soms mis ik het, of zet ik het niet op... en dan merk ik wel dat ik het, dat ik het mis. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Ja. Want ik word gewoon altijd vrolijk van die muziek. Er staan zoveel verschillende muziek en Het is allemaal lekker, het is allemaal ontspannen, het is allemaal fijn. Uh, dus ja, nee, het maakt 100% mijn dag. en ik kan, zo... ook niet, ik kan ook geen dag zonder muziek, hè? Dus, dus geen... Oh, sorry, dus, uh, ik zeg dat ook niet. Nee, dat heb je ook niet <laughs> Nee, maar kijk eens aan. Sorry. Nee, maar misschien impliceerde ik dat, maar dat bedoel ik helemaal niet. Uh, nee, nee, sorry, Chris. Nee, maar hij kan echt niet. Hij, dat kan niet echt. Nee, dat kan niet. Nee, dat dus. kan nee, niet. Soms, dat, misschien... nee, dat wist ik niet. Dat kan nee, niet. Nee, nee, nee, nee. nee, maar ik durf het wel groter te trekken, want het, het maakt je dag... Maar het kan ook bijvoorbeeld je hele vakantie maken of, of je, je hele weekend maken. Want wij zijn... Deze zomer zijn we naar de Ardennen geweest met z'n drietjes. Oh ja. Ja. En um, toen zaten we dus in die superluxe auto van jou. De Range Rover Evoque. Ra met die LSD spiegel. Die LSD spiegel. Die LSD spiegel. Ja, dat heb ik gezegd. Oh, de... dat heb jij gezegd inderdaad. LSD. Van die binnen, binnen achteruitkijkkamer. Nou, maakt niet uit. Um, en uh, jullie zaten voorin. Chris, jij reed en Bas zat op de, op de, op de bijrijdersstoel en uh, we gingen dus naar de Ardennen en we zouden gaan mountainbiken op de eerste dag. Ja, want Bas stond erop, we gaan een actief ja. weekendje doen, niet ja. een keer weer een stad in. We gaan even ons mannelijkheid tonen en uh, de Ardennen er is. En we gaan potverdorie fysieke arbeid We gaan uh, keihard fietsen leven, gaan we daar. 100%. Dus wij uh, vertrekken vroeg en uh, wij zitten lekker in die auto onderweg naar, naar de Ardennen. En um, op een gegeven moment koppel ik mijn iPhone aan de auto. En ik begin gewoon een playlistje... waar ik dus de hele tijd liedjes in zette. En op een gegeven moment... Ik merkte gewoon dat zeg maar, de liedjes die ik dan koos... daar werden jullie dan heel blij van. En uh, we reden en we reden... en we kwamen steeds dichter bij ons doel. En we werden op een gegeven moment... naar mijn idee ook wat stiller. Dus hoe meer muziek er gedraaid werd... en hoe dieper je dan ook in je muziek gaat grasduinen... dan ga je natuurlijk steeds meer echt, echt luisteren... naar wat je aan het draaien bent... En ik weet nog dat ik daar op die achterbank... voor jullie die liedjes aan het uitzoeken was. En ik echt dacht, ik ben nu perfect gelukkig. Oh, wauw. De zon scheen zo door dat dakraampje heen... en we waren onderweg naar het mountainbiken. En iedere meter dat we dichter naar de mountainbiken reed... hoopte ik eigenlijk alleen maar... laten we niet meer gaan mountainbiken. Volgens mij zei jij het nog letterlijk, Bas... Ik zou dit het liefst gewoon de hele dag willen ja, doen. Ja, nee, maar het was inderdaad fantastisch. Want de raam, we hadden raampjes open. De zon scheen inderdaad. We reden zo mooi binnendoor door al die kronkelpaatjes. En het, en, het, en, het, en, het, en het gebied was heel mooi. Uh, jij en ik, Domien, we hadden een biertje ook lekker ja, erbij. Ja. Want, nou ja, Chris niet direct. Maar wij hadden lekker een biertje. Ja en dan, en dan, ja, en dan is er niks leuker om gewoon lekker muziek op te zoeken. Uh, het is ook grappig als je die lijst erbij pakt. Want soms dan heb ik hem, zet ik hem nog wel eens aan. Ik ook, best wel ja, vaak nog. Je ziet gewoon dat hij een bepaalde kant steeds opgaat. Dus hij gaat van... Van Peter Gabriel naar Genesis. Ja. Uh, en dan een beetje in dat wereldje. En dan even later zit het weer heel erg uh, in Betoto. En, en uh, nou goed, wat er lijkt. Ik leidt. werd heel gelukkig van Tom Jones. Uh, She's a lady. She's a ja. lady die dan wow, op is. Wow, wow, maar dat wow. is ook grappig. Want dan zie je dus met z'n drieën in zo'n auto. En je kunt geen kant op. En, en, en de muziek en het gesprek is dan het enige dat je hebt. En um, ik sleep er dan een liedje in. En dan zei Bas, oh je moet ook even deze draaien. En dan riep jij weer Chris, oh dan moeten we ook even deze ja. doen. En ik dacht, ja maar dit, dit is toch... Dit is toch helemaal te gek. De muziek maakt nu zo deze trip al. En hij heet ook echt de Rood Trip Ardennen. Ja. En ik zal hem ook op mamamandepodcast.nl zetten. Dat is echt een lekker ja, ja, het, het is heel heftig. Want de, dit was eigenlijk ook vooral op de, op de heenrit naar de Ardennen. Ja. Dus vanuit hier lekker naar de Ardennen. En eigenlijk was die heenrit in de auto met elkaar die muziek... was eigenlijk het allerleukste Ach, onderdeel ja. van het hele weekend. Gek ja. Ja. hè? Ja. Want... Um, ja, wie gaat deze uh, oppakken? Maar hoe vonden wij het mountainbiken in de Ardennen? Willen we dat nog even aanstippen? Want ik haat jou, Bas. Je haat mij. Ja, omdat het jouw idee was. Nee, ja, het was ik wilde mijn... het niet. Nee, het was mijn idee. Dat klopt. Omdat ik dacht, ja, wat wij altijd doen is gewoon naar een stad gaan en daar heel veel drinken en heel dronken worden. Uh, ik dacht, ik wil eens een keer wat anders. Nou, dat, daar kom ik nu op terug. Laten we dat voor, voor het dan altijd doen. Ja. Een stad in gaan en dronken worden. Oh, Gelukkig kan ik niet worden bijna. Maar uh, nee, ja, ik dacht dat was leuk. Gaan we iets doen? Gaan we mountainbiken? Ik heb al eens een keer met jou, Chris, mountainbiken in Schorel of in Bergen. Uh, ja. en dat was hartstikke leuk. Maar dat is natuurlijk daar heb je af en toe een heuveltje ja plat. en dan merk je ook wel weer het verschil sorry als de Belgen luistert ik hou van jullie jullie zijn ook te gek maar wel minder dan wij wij Nederlanders want inderdaad het parcours in uh, Bergen en Schorel... dat heeft gewoon hele duidelijke parameters <laughs> hele duidelijke aan uh, uh, uh, hoe heet het routebepalingen je, je moet gewoon recht door ja. het, het kan niet misgaan het kan niet Misgaan. Maar hier hadden wij de verhuurder van de mountainbike. Nou, die had al geen idee eigenlijk welk kantje op moest. Links of rechts. Hij zei: Kijk, maar kan allebei. Nou, prima. Toen gingen wij naar rechts. Ja. Je kon rode pijltjes, geloof ik, volgen. Nou, we hebben er één gezien. Vervolgens zijn wij tot aan de knie in de brandnetels terechtgekomen. Echt heel erg. We kwamen bij een of de survival park. dat je met van dat de, dunne touw over een riviertje kon kruipen. We ja. nou, hebben dat nog maar gedaan uit pure verveling. Ja. Nou, het was verschrikkelijk. We, we kwamen ook niet verder, want we gingen de rode route volgen. Dat heeft hij nog wel gezegd. Rood is volgens mij. Een beetje een beginnersroute. Ja. Maar we hebben dat één een zo'n pijltje gevonden. En dat was het. Ja. En um, nou is het voor de luisteraar leuk om te raden wat we toen hebben gedaan. <laughs> zijn we toen op zoek gegaan naar het blauwe pijltje? Of zijn we zo snel mogelijk de fietsen gaan inleveren? Ik weet het antwoord ook. Ik weet het antwoord ook. Ja, ja, ja. Nee, we zijn, uh, we zijn, uh, we zijn de kroeg gaan opzoeken en we zijn gaan drinken. Ja. ja. Ja, maar goed, ik vind ook... De Ardennen, dat is ook gemaakt om lekker te gaan drinken... en gewoon uh, lekker dronken te worden de hele dag. Ja, maar hoe kom je er dan toch bij dat je, dat je dan uh, uh, uh, lichaamsbeweging wil... Ja, met, je, met ons, de, de trio? Je hebt helemaal gelijk. een oh, slecht idee. Ja, sorry. Dat was een slecht idee... Ik moet denken, want we hebben het natuurlijk over de Ardennen nu. Uh, de volgende stelling is misschien wel leuk om die even iets naar voren te halen dan. Het gekste liedje dat ik ken is... ...puntje, puntje, puntje. En ik begin hierover omdat wij tijdens die Ardennen... ...nou eigenlijk hebben jullie twee mij een liedje leren kennen. En daar had ik nog nooit van gehoord. Ik ja, is, had het ook nog nooit gehoord. Dit is weer helemaal basse credit hoor. Die, die is ook al ooit bij mij meegekomen. Ja. Weet je welk liedje ik bedoel? Zeker White Horse. Ja, ja nou, van Leadback. Nou, ja. Kan je er iets over vertellen, alsjeblieft? Dat nou, is het aller, allergekste liedje, denk ik, uit de geschiedenis van de muziek. <laughs> ja, die is wel lekker gek. En die ken ik, uh, want ik draaide vroeger plaatjes met de vinyls show, heb ik al eens verteld. En ik had die ergens een keer op singeltje had ik die opgeduikeld. Ik weet niet, ik denk dat ik die tegenkwam en dacht, hé, hey, dat ziet er grappig uit, die neem ik mee. En uh, toen ben ik die een keer gaan draaien op een feestje. En, nou, en dat pakte er nog verrassend goed uit ook. Dat vonden mensen echt grappig. Nou ja, sterker nog, dit hoor je gewoon op technofeesten. Ja, nee, tegenwoordig Echt gaan. gerenommeerde dj's, die draaien dit. Het liedje gaat over ja. cocaïne. Ja, maar is het is mooi goed. dat jij zegt... gerenommeerde dj's, die draaien dit. Maar als je dit luistert... dan klinkt het alsof het door drie kinderen en een aap is gemaakt. Ja. Alsof ergens een huis in de kamer ja. heeft gestaan... een half drumstel en, en een fluit. En af en toe komen er op de meest onlogische momenten... Piep. Ja, Pff. Het slaat helemaal nergens op. Maar het fascineert... Als je het gaat luisteren, je gaat het niet uitzetten. Nooit. Nee, het is heel goed inderdaad. Ja, maar ik zit te denken, wat is het gekste liedje? Ik kom daar niet snel overheen. ken ja niet, het is geen wedstrijd. Nee, maar Talking Heads heeft natuurlijk ook hele gekke dingen. Zoals? Ja, daar moet ik echt over nadenken. Of Orkestral... killer is natuurlijk best wel vreemd. Dat is toch voor Talking Heads? Ja, zeker. Of orchestral Maneuvers in the Dark met Seven Seas. ook wel... Een gek ding, maar het is allemaal niet zo gek als uh, White Horse. Ik moet denken aan, uh, aan uh, Tol Hansen. En dat heet uh, Hoofdpijn Reumatiek Waterleiding Gasfabriek. Oh ja, dat was gehoord. Ja, en je waterleiding. Volgens mij. Ja, ik weet eigenlijk helemaal niet waar het over gaat. Oh, ik moet ook nog aan een ander liedje ook denken. Nou goed, uh, volgens mij gaat uh, Waterleiding gaat over uh, plassen... en Gasfabriek gaat over scheetjes later. Oh. Volgens mij heeft, heeft het daar iets mee te maken. Maar het is heel chic. Nou, ja, maar het is heel leuk. Hoofdpijn, reumatiek, waterleiding, gasfabriek. Oh, dat en dat ken ik gaat wel. zo maar door. Ja, ja, ja. Dat is hartstikke grappig. Ja, staat ook in de playlist. Ja, het is niet echt een liedje. En ik weet ook niet wie de uitvoerende is. Bas, misschien kun jij even helpen. Jij hebt wel eens een playlist gemaakt met radiodeuntjes, radiomuziekjes. Ja. En daar staat een duo in. Ja. Precard, Richard Precard. Ja, dat is echt maf. Dat is raar, <laughs> Ja, jongen. als je denkt... Bas uh, pakt heel even zijn telefoon ja, erbij. Ja, ik moet het heel even opzoeken. Ja, maar dit moeten we eigenlijk gewoon even laten horen nu. Dit is instrumentaal. Het is instrumentaal. Het is geen muziek. Nee. Het is, zo, het is hm? zo weird. Maar het is niet te vergelijken met uh, White Horse. Het is White Horse on Steroids, is het? Nee, echt? Ja, ja, ja al die piepnorgeluidjes, dat zit hier ook daar in. Dat meen je. Het oh, is, ik ben is benieuwd. zo raar, Chris. Het is zo gek. Oh ja, hier. Perry en Kingsley. Ja, Perry en Kingsley um, want dit is... Uh, dit dit kennen jullie wel, Strangers in the Night. van. Uh... Strangers in the Night. Sinatra, ja. Ja, en dit is dan de uitvoering van Perry en Kingsley. <laughs> vrij geïnterpreteerd. Dit <tomst> <tomst> <tomst> is de uh, Looney Tunes, of zo. Dit is toch helemaal het einde. Wat ah, is dit? Ja, dit is echt top. ja. <tomst> yeah. <laughs> nee, ik kan me alleen maar bedenken, net als bij Leesbeck... dan heb je dus in een studio gezeten en heb je gedacht... dit gaan we maken. Ja. Ah. ja. Ja, dit is echt... gewoon een jam sessie geweest en niemand heeft gedacht. Weet je wat, <laughs> breng het gewoon uit. Ja. Dit, is, dit klaar. is gewoon goed. Dus ab... dit is klaar. Oh, holy shit, hoe heet het nog een keer? Perry en Kingsley. Ja, zetten we ook inderdaad in de lijst. Maar die ja, hebben allemaal hele rare dingen gemaakt. Het is echt heel grappig. Nee, ik denk dat het uh, van rare liedjes een uh, makkelijke stap is naar het uh, allerslechtste concert dat je ooit gezien hebt. Heeft iemand oh. daar een verhaal bij? Nou, ja, nee, slecht, slecht niet. Ik heb, ik, slecht weet ik niet. Wel Dat saaiste concert op aarde heb ik wel, heb ik wel meegemaakt. Dat, uh, was Bruce Springsteen. Van... Nee, oh, die Sorry. Nee. Ik dacht, dacht misschien... Uh... Was ik, Bruce? Heb, ik heb geen zin meer in deze podcast. <laughs> sorry, Bas. Vind je het niet meer leuk? Sorry. Nee, het was inderdaad Bruce. <laughs> nee, nee, nee, nee, nee, nee. was op een slechte dag. Het was uh, wel een andere oude lul. Het was Mark Knopfler. Oh, ik, uh, oh, van ja, Dyer Straits. Van Dyer Straits. Straits. Fantastische gitarist. Wat ik, nou, wat ik overigens best tof vind... maar dat mag je volgens mij niet meer zeggen in de, in, in, van de muziekpolitie... Hè, dat je Dyer Straits tof vindt. Dat is toch? Ja, of ja, nee, ja, dat, dat is niet, niet, niet geoorloofd. Nou, ik heb geval. het in deel 1 nog, uh, Why Worry, getipt. Dat is een van de mooiste liedjes die ik oh, ja. ken van ja. Dire ja. Straits. Nou, Sindsdien is het dus niet meer echt... Oh, in de... ja. Ik heb Dire Straits kapot gemaakt. Ja. Sorry, Dire ja. Maar Mark Nopfield, die kwam dus alleen en ik was met mijn vader en mijn oom was ik daar. Ja, dat was gewoon verschrikkelijk saai. Die saai, wat een ja? saaie man. Die ging thee drinken op het podium en oh, zitten. Drinken. En er ging, dat kwam niks uit. Nee. Er kwam niks uit. Maar ging verhalen vertellen dan? Nee. Nee, joh. En je ja, verstaat hem ook niet. Het, is echt, het was echt tenenkom het saai. Oh, maar zes. vond jij het saai of vond de zaal het saai? Nou ja, ik heb niet een enquête gehouden. Een nee. Afloop. <lacht> nee, toch niet. Nee, nee. Nee. nee. Dat heb ik niet gedaan. Nee. nee, dat doe ik soms wel. <lacht> ja. Dan heb ik een heel formulier bij me. Bij Bruce. Bruce. Ja. Ja. Nee, heb ik niet gedaan. Dus ik, uh, ik had mijn enquête niet bij me. Nee, dus nee, ik, ik ben de, wel bij, uh, ja, misschien een soort van vergelijkbare band. weet ik ook niet helemaal. Maar de Diastrace van nu, de War on Drugs... Ja. Oh, ben ja. ik er wel eens geweest oh. in uh, de Afas Live? Ik ben er uh, drie liedjes ben ik weggegaan. Dan meen je niet? Ja, maar dat waren ze wel drie kwartier verder al, hè? Oh, oh, het, is, oh het is zo het duurt lang <laughs> allemaal. Ja. ja, en ik, hoor, oh, mensen zijn ook echt helemaal lijp van Warren ja. Brooks. En uh, ik, ja, ik vind er ook af en toe best wel leuke liedjes tussen zitten. Maar ze moeten niet dertien minuten duren. Nee. En ik vond die Benza en ik vond die fronman irritant en. Oh, ik ben dan bij een concerten weggelopen, maar ik was met Caroline. Ik heb natuurlijk elf jaar een relatie gehad? Ach, oh, god, ja. Heb jij elf jaar een relatie ja, gehad. Met wie? Met Dat was die naam die ik even name dropte. <laughs> ja. En ik, maar ik zeg, ik was vooral voor haar. En ik zeg tegen haar: 'Weet je het saai. Ik vind het saai. Zo we gaan? Ja, we gaan. Oh, oh zij heftiger. vond het ook saai. Ja. Want zij, zij, was fan, toch? Ja. Nu niet meer dan ook, of weet je? Dat, niet. Nou, weet ik niet. Kijk, muzikaal is allemaal zit wel goed in elkaar, hoor. Ja. En het klinkt uh, op zijn dek fantastisch. Maar juist al die uitgerekte versies, ik vond het echt boring. Maar ik, weet, ik vond het niet per se slecht. Ik vond het wel heel saai. Ja, maar ik vind hun dus wel tof. Ik zet wel eens een, ja, een, een, een liedje of een album van, uh, van de War on Drugs op. Ja, vind ik wel vet. Ja, om dan even weg te dromen. Ja. ja. Maar zij, ja, sorry, ik kom toch even voorbij. Zij hebben ook heel erg een Bruce Sound op een of andere manier. Ja, dat klopt. Dat is grappig, toch? Ja, maar goed, ja. niet iedere band is ook leuk live. Toch? Nee, maar niet ik iedereen is ook wel... goed live. Nee, zeker niet. Nee, dat is waar. Maar ik heb dus wel verhalen uit de zaal over mensen die het dus fantastisch vonden. Ja. Dus daarom stel ik de vraag of je weet of de zaal ook saai vond. Want dat is natuurlijk een verschil. Of jij het met jouw Salon v het saai vindt... of dat de, de rest van de zaal het ook saai vindt. Ja, had. maar het is eigenlijk maar één mening die er echt toe doet. Die van jou. Ja, ja dat is waar. Ja, snap ik. Het slechtste concert dat ik ooit heb gezien... dat was onderdeel van een festival. Dat was Pinkpop. Dat was Justin Bieber. Oh nee, was dat zo slecht? Oh Chris, dat was zo slecht. Wat dan? Ja, omdat iedereen had daar zin in. Dat was het jaar van Sorry en van... hoe uh, heet uh, het andere hitje ook alweer? Nou, weet ik niet ik eens meer. Niet eens. Van het album Purpose. Ja, van het album Purpose volgens mij allemaal, ja, ja, ja, ja? ja, ja. Nou, Dat zal dan wel. 2014 nou, denk ik. Ja, nou, dat, ja, volgens mij was Pimpel 2014. Zo, feit op een rij. En in mijn herinnering, maar misschien zit ik hier wel helemaal naast, was Martin Garrix zat voor Justin Bieber of andersom, weet ik niet meer. Maar Martin Garrix daarvan dacht iedereen, ja, God, wat gaat een DJ nou brengen hier? Die brak echt het veld af. Nee. Het was fantastisch, een supergoeie show. En Justin Bieber, die stelde zo teleur. Het was playback. Hij, hij zat er ook volgens mij naast met de plek waar hij was. Volgens mij heeft hij het nog letterlijk gevraagd... Where am I right now? En het was, het was een arrogante wow. show. Het, was, het zat slecht in elkaar. Ik was echt teleurgesteld. Omdat, nou ja, Pinkpop en Justin Bieber... Dat was natuurlijk al heel spannend. Want daar gebeurde iets waar... Uh, Jan Smeets toen de tijd, de grote man achter Pinkpop, zijn veto in eerste instantie heeft uh, tegen uitgesproken van ik wil dit niet. En uiteindelijk is het toch doorgegaan. Dus uh, veel voor betaald. Mensen hadden er zin in. Ik ben heel erg benieuwd of daar de vriendschap dan misschien ook wel kapot is gaan tussen Martin Garrix en Justin Bieber. Zijn ze geen vrienden meer? Nou ja, ik geloof het niet. Uh, uh, sterker, nog, uh, nou, of sterker nog, ik weet niet of dat een graadmeter is, maar uh, zij waren natuurlijk vrienden op Instagram. Ja. ja, en als je Instagram official bent, dan zegt dat wel wat. Nou, zij waren er dus vrienden, want ze volgden elkaar. En, en, en het was altijd al, hè, als Justin Bieber in Nederland was, dan ging hij ook naar Martin Garrix. En Garrix ging ook vaak bij hem op bezoek. Althans, dat heb ik wel eens begrepen. Ik was er natuurlijk nooit bij. En uh, nu uh, is het volgens mij zo dat deze twee uh, heren uh, elkaar niet meer volgen. Op Instagram. Wat is het nou voor RTL voelenvaarblokje? Nou ja, ik heb even een appje gestuurd, naar Martin. Vertel <laughs> Albert. Nou, grappig toch? Ja, ik wist. Volgens mij, ja, misschien, waarschijnlijk zeg ik weer iets wat niet klopt. Hè? Net als dat langste woord met je linkerhand. Die kans is vrij groot. Uh, praat me vooral bij. Maar volgens mij zijn dit geen vrienden meer. En dat is misschien wel daar gebeurd. Want zou... was dus supergoed. Ja, Bieber viel tegen. Ja. Bieber haatte daarop, waarschijnlijk op Garrix. En Garrix zei ja, nee, maar je moet zelf maar een goede show dan neerzetten. En toen Fitty. Nou, Martijn, als je luistert, laat even iets weten via Instagram. Is dit het verhaal? Dat, is, dat zou zo ja, maar Ik zei het zo benieuwd ja. maar het, zou, het, het klinkt in mijn hoofd plausibel. Nou, goed. Ik, ik heb niet. volgens mij nog één klein ding. Het 2014 kan niet kloppen, uh, purpose. Volgens mij nee, dat kan 15 of 16. Niet ja, dat klopt maar, maar niet uit. Nee, maar goed, zometeen krijg ik natuurlijk wel een kritiek over me heen. Nee, nee, dat nou, ja, maar, dat maar dan knip ik deze rectificatie knip ik eruit. Ja, dat is oh. heel graag. Nou, en mag ik dan ook even een duit in het zakje doen over het slechtste concert? En ik zeg, uh, het, nou, de stelling was dat het aller slechtste concert dat je ooit hebt gezien. Nou, dat, dat ga ik niet zeggen hierbij, maar het was wel een concert wat me enorm tegenviel. The <laughs> Het is weer klassieke muziek. Ja, Bas begint altijd over Bruce Springsteen. Jij begint altijd over Justin Bieber. En, nou, uh, dat is niet waar. Het was een Nou ja, ik was uh, in het uh, concertgebouw. En uh, ik was naar een concert in de kleine zaal van het uh, concertgebouw. Dat is een heel intiem, ja, een beetje een balzaaltje geloof ik. Dat was ik nog nooit geweest. Daarna nooit meer en daarvoor ook nooit. En ik was naar een, uh, ja, een, een pianoconcert van Ronald Broutingem. Zo'n Nederlandse pianist. Ik denk dat het de beste is of een van de beste Nederlandse pianisten. Uh, misschien wel ooit. En hij speelde werken van uh, Bach. En ik hou van Bach. Ik ben gek op Bach. En ik begin op pianomuziek. En ik weet dat heel veel pianisten altijd een overlevering zeggen... ja, weet je, sommige pianisten wagen zich niet eens aan Bach. Die zeggen, dit is te moeilijk, dat ga ik niet doen. Ik verpest het alleen maar, dus ik brand mijn vingers hier niet aan. Nou ja, hij deed dat wel, maar wat ik... Met z'n domme erg... kop. Nou, nee, nee, nee, nee, nee. Ik wil dat niet op die manier uh, hem uh, kleineren. Maar het, ik had gewoon echt heel veel zin uh, hierin. Ik was er uh, weer met mijn vader. Maar het, het kwam niet binnen bij me gewoon. Het, het raakte me helemaal niet. Uh, het, het viel me echt, echt ontzettend tegen. Ik zou het echt niet slecht noemen. Maar kijk, wat ik... Het fascineert me nog steeds als jij over klassieke muziek praat. Omdat ik ergens nog steeds denk... Jij hebt hier, voordat je naar binnen kwam... in de auto even kwartier zitten googelen. Maar ik weet inmiddels dat jij echt... Jij, jij weet dit echt. Jij bent hier echt geweest. Maar ik heb er wel een beetje moeite mee. Want hoe kan een pianist... die de stukken speelt van een overleden componist... Ja. Hoe, hoe, had het dat, hoe had hij dat anders kunnen doen dan? Want het is niet alsof je. Nou ja, maar dat is gewoon. Uh, uh, dat is misschien wel talent. En ik ga niet zeggen dat Ronald Buik geen nou, talent heeft. ik wel zeggen uh, Maar weet je, uh, muziek is emotie. Dus uh, als jij op de juiste manier... een, een, een stuk uh, speelt zoals het gespeeld dient te worden... Ja. Hè, ook veel, uh, veel pianisten maken de fout... door een stuk eigen te willen maken. Maar ik ben wel iets meer van de oude stempel. Althans, ik vind het zelf mooier... dat het werk dicteert hoe je het moet spelen. De, de pianist die dicteert het werk niet. Ik zeg niet dat hij dat daar deed... Maar ik weet alleen wel dat ik zat te kijken en ik kende het werk wat hij speelde. En het, ja, het, het deed me gewoon niks. Maar het was niet slecht. Het was niet uh, nee. technisch slecht. Nee, zeker niet. Nee, het was technisch niet slecht. Dus, maar... het, dus het was gewoon zonder emotie dan? Ja, misschien. Had, of, ik had, of ik had een slechte dag. Kan ook. Maar ik vond het, ik vond het echt tegenvallen. Ik maar dan er... is het dan... Ja, ik probeer het toch nog een beetje te, te, te, tot de kern te komen. Is het dan dat de pianist in kwestie... Uh, Ronald Broutegem. Ronald Broutengrim, Broutengrim, ja. Uh, die, zat hij dan niet recht genoeg? Of keek hij te weinig de zaal in? Of juist te veel de zaal in? Of, want bij artiesten kun je natuurlijk wel eens een, een, een, een weergeloos concert zien, muzikaal goed. Maar dan zeg je achteraf, ja, viel toch tegen. Ja, waarom dan? Zal het te weinig interactie met de zaal? Ja, dat is in het concertgebouw bij... niet echt te verwachten. Nee, je hoeft dat is, je is geen vraag door te krijgen. Dat gebeurt uh, eigenlijk uh, zelden tot nooit. Als het wel gebeurt, is het altijd erg leuk. Nee, dat was het niet. Nee, het was gewoon, het, was gewoon, het raakte me niet. Misschien was het nee, ook ja. omdat het zondagmiddag was, en niet zondagavond. Misschien was de, de zaal te licht. Misschien vond ik de. Het, uh, uh, uh, muziek is natuurlijk ook akoestiek. Die kleine zaal, ja, dat klinkt gewoon misschien anders. Oh ja, oké. Okay, ja. en, en er komt zoveel bij kijken en ik kan het niet goed uitleggen... maar ik vond het gewoon ontzettend tegenvallen. Dus, uh, dus ik zou het niet slecht willen noemen, maar het viel me wel heel erg tegen. Nou nee, ja, ik ben, ik ben onder de... Ik, sorry, ja, nee, dus ik ben... Nee, ik ben onder de indruk als je hierover praat. Ja, ik ook. Ik kan zo, wel. zeggen. Ja, wat ik zeg, ik vind het gewoon moeilijk te geloven, maar... <laughs> ik vind het ook mooi. Je bent zo'n boerenpummel ben het. Ja, nou, maar ik, ik zit dus... Ik, ik kan... Ik, ik zit er na te denken over een metafoor... maar die metaforen zijn altijd nog logischer dan dit, snap je... Ja, dus ik kan wel zeggen... Uh, God, wat zou dan nou een goede metafoor zijn? En nou, nu ben ik wel benieuwd. Uh, ik geef je de tijd heel even. Nou ja, alsof een drugsdealer een Rolls Royce verkoopt. Nou, ik vind een drugsdealer die een Rolls Royce verkoopt... vind ik al vrij bizar. Ja, dat is vrij bizar, ja. maar dan is dat nog steeds... Dan zou, tegen, dan zou je tegen die drugsdealer zeggen... het is een beetje alsof Chris Bergström... <lacht> over een stukje muziek praat. Dan heb je een goede metafoor. Anders niet. Dus ja, ik vind het niet meer leuk. Nee, hoezo? Ik ben nee, wel. Nee, het zeker. juist juist. Het, ja. het klopt ook. Ik ben uiteindelijk gewoon een simpele gast... die alleen maar poep en pies scharagd <laughs> ja. en, en, en die ook alleen maar maakt het met diepgang. En dat heb ik ook helemaal nee. niet. Maar ja, klassieke muziek dat vind ik toch altijd wel leuk en bijzonder. en Nou goed. Uh, nou ja, van klassieke muziek is misschien ook wel weer een kleine stap naar filmmuziek. ben ik ook gek op. Daar zou ik je niet gelijk mee vermoeien. Maar filmmuziek is een ondergewaardeerd muziekgenre. Is een stelling. Wat tijden vinden tijden. we ervan? <laughs> <laughs> um, nou, ja, ik vind, ik vind veel muziek dus een beetje gewoon overschatte muziek. Nee, ik zeg dat het een stelling is. Okay, dus je, bent er, <laughs> je bent het ermee oneens. Ik ben het ermee oneens. Waarom? Ja, om, ik vind het zo'n drukdoenerij met die orkesten. En het is leuk hoor dat John Williams iets moois heeft gemaakt een keer met het orkesten. orkest. Het is allemaal yeah. mooi. Het is allemaal mooi. Maar het is ook een beetje meanderend. Uh, uh, ja. nou, ik weet het niet is, of ik nog met jou kan praten. Het is radio bedjesmuziek muziek. Dat vind ik veel wat muziek. Wat is het voor muziek? Gewoon leuk om overheen te kletsen. Dat ja. is het. Oh, radio bedjesmuziek muziek. Ja, het is, het is, het is wat je op, op de radio aanzet om overheen te kletsen. Ja, nee, om een oh, interview nee. te doen oh, over het oh, Midden-Oosten of nee, nee, zo. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee, nee, ja, nee. Ik, ik vind het, de mensen doen dat zo druk over en dan elk lokaal orkest in Nederland er zit het altijd weer te spelen. Staan ze weer Pirates of the Caribbean te spelen. Ja, ja okay. dat ken ik inmiddels. Ja. Daar weet ik weet ik hoe het gaat. <laughs> uh, nou, en... maar goed, veel... Je, je noemt John Williams al. De, de componist die onder andere de Indiana Jones films heeft gemaakt. En vier programma's presenteert. En dat is een andere John Williams. Echt? Ja, dat is niet dezelfde. Ah, dat is niet. Maar dat zijn deze mannen. <laughs> deze mannen. Dit zijn echt... Dat zijn de componisten van, van, van nu. Zij zijn, zijn te vergelijken met de Beethoven's van toen. En ja. de Mozart's en de Vivaldi's. Ja. Het is echt, echt heel knap wat ze maken. En maar zonder hun ook, muziek is, is die ook, film gewoon anders. Kietsch. En minder goed. Zo. Het kan heel kitsch zijn, maar dat komt ook omdat het omdat je het liëert aan de film Pirates of the Caribbean. Ja. Maar als je dit muziekstuk alleen hoort, zonder dat je uh, aan die film denkt, of zonder dat die film er is, dan is dat alsnog fantastisch knap. Ja. Maar en dan is het nog steeds niet om in jouw wereld te blijven. Prokofjev, toch? Het, het is, het is. Nou kan ook wel kietjes. Ik sprake. ga even iets voor mezelf doen. Ik weet niet meer waar het over gaat. Ja, dat is goed. Je kunt daar ligt wel een krant. Je wel even lezen. Ja. Maar goed, nee. Bas. Prokofjev. Uh, ja. ja. ja, ja. Uh, nee, maar uh, ja, ik vind het dus wel een beetje kits. Maar goed, ik ja, ja. Maar is kits per se? Ik vind. Uh, um, uh, nee. Iets niet per definitie ook Helemaal slecht. niet, want ik kan het wel heel mooi vinden, ook wel. Dat ik denk, oh ja, hè, de Jurassic Park team en zo, dat is allemaal fantastisch. En Star Wars natuurlijk wel nou, ik maar. moet gelijk denken aan, uh, aan de film Jaws. Uh, uh, geregisseerd door uh, Steven Spielberg. Ja. En ik geloof gecomponeerd ook door John, John Williams. Williams ja, ja. Ja. En het, uh, dat verhaal is ook mooi. Want uh, John Williams, die ging de muziek schrijven. Nou goed, na een paar weken kwam uh, Steven Spielberg aan. En die zegt, en is het al af? Ja, ja, ja, ik heb wel iets. En toen ging de, Nou, iedereen kent de tonen. Turum. En John Williams liet het horen aan Steven Spielberg. En die pieste bijna in zijn broek. Die dacht dat het een geintje was. Oh. Die zegt, dit meen je toch niet? Uiteindelijk heeft hij het gebruikt. En is het een van de meest iconische muziekstukken uit de filmgeschreven. Maar pas, jij blijft heel erg in die classics hangen. Dus ja. in die, in die, in die, in die, die, die, die buurtorkest-classics. Ja. Maar als je de, bijvoorbeeld de muziek van... Nou, een van de grootste soundtracks van de afgelopen tien jaar is Inception. ja. Hans Zimmer, denk ik? Denk ik. Ja, ja. ja, volgens mij wel. K K de soundtrack? Nee. Nou ja, die, die moet je eens even opzetten. Want dan komen we weer terug bij de techno. Ja. Inception is, dat is zo duister en zo donker. En zo. Ja, die film is belachelijk. Ik heb hem twee keer gezien en de tweede keer begreep ik het nog minder van dan de eerste keer. <laughs> Echt een ingewikkelde verhaal over dromen binnen, dromen binnen, dromen binnen, dromen. Super raar. Maar die muziek, die maakt die films alsnog zo vet om naar te kijken. Omdat, ja, dan componeert dus die Zimmer componeert één. Een thema en dat thema komt de hele tijd terug in verschillende toonsoorten, hoogtes, dieptes, laagtes. Ja, ik vind het ik vind dat fantastisch en dan denk ik ja maar dan veel muziek maakt ook de beleving van een film nee, ja. maar ik ben natuurlijk niet achterlijk dat snap ik ook wel uh, <laughs> dat zijn jouw woorden daar wil ik me niet aan branden even een boompje over op, op te zetten ja. ik snap ook wel dat Schindlers List zonder violtje oh, dat... prachtig is dat ook nee oké okay, nou dat is zeker mooi maar ik snap ook wel dat daardoor die film dat, dat die film ophaalt uh, dat begrijp ik heel goed maar ik, ik, ik zou het nooit opzetten jullie toch ook niet ik, ik zet het ik zet de uh, the theme from Schindlers List oh, ik, ja. ik ik zet het oprecht op thuis oké okay. dat kan zich oprecht meten met, met de mooiste uh, concerten, Paganini, gespeelde Jaap van Zweden. Nou, dit is fantastisch. Hans Simmer, uh, team, Sinders zet dat op. Ik zweer dat je gaat huilen. Maar ook American Beauty. Ja, dat vind ik prachtig. Staat ja. in, mijn, in mijn favoriete lijst alle, alle tijden. Dus ja, ik zet het wel eens thuis op hoor. Ja, Ik vind echt dat jij het... Dat je het niet waardeert. Dat je het niet op waarde schat. Maar ik wil wel, want het, het, het, de stelling is: veel uh, muziek is uh, onderschat. Ja, ondergewaardeerd. Is ondergewaardeerd, maar. sorry. Ja. Dat was hem dan. Ik uh, zag dat uh, Hans Zimmer uh, mm -hmm. deze maand weer in Nederland was, in de Zikkerdoom. En ja. dat blijkt dus een avond te zijn in de Zikkerdoom met de muziek van Hans Zimmer. Terwijl Hans Zimmer thuis zijn geld aan het tellen is. Die hele is er niet, niet bij. Die is er niet bij. Die heeft dus een orkest. Heeft hij dus samen laten stellen. Waarschijnlijk door een of ander productiebedrijf. Ja. En die spelen dus de stukken die Hans Zimmer goedkeurt om te laten spelen. Ja. En dan denk ik wel: oké, okay, filmmuziek is misschien een klein beetje. Uh, nou, dan dan neem je die vanzelf niet... ook niet serieus. Het is hetzelfde dat, dat, dat inderdaad, Bruce Springsteen alleen maar als iets suite band laat opkomen. Is toch en dan zeg uh, hey, je: succes ermee. Ik ga thuis mijn geld. Dat vind nee. ik, dat ben ik met je eens. Daar ben ik het niet mee eens. Dat dan ben ik het niet mee eens. Maar maar... Niet mee eens. <lacht> nee, want je gaat natuurlijk naar nou, Bruce Springsteen voor Springsteen. Als hij er niet is, dan heb je een rare avond. Nou, Maar je gaat toch ook naar Hans Zimmer voor Hans Siemer? Ja, Maar, ja, maar ja, je ja, gaat ja. toch ook naar Bach zonder Bach. Dat boeit je ja, niet Ja, die is, die is dood. Ja, maar dat wordt helemaal logisch. Dus doet het er toch niet toe? Je gaat er voor die muziek, je ja, gaat er niet voor die nee, man die ervoor ja, staat. Nou, zolang hij nog leest, zou ik het wel op waarde schatten gewoon ja. bij is. Ja, ja, als He, dan bedoel, ja, als ja. Hij, daar heeft hij een idee bij gehad. Hij heeft, hij, dat is het mooie. Kijk, Bach kan je nooit meer checken. Hé, hey, zoals ik het nu speelde, was dit goed? Het staat zo met bladmuziek, maar is dit hoe je het bedoeld hebt? Dat kan je niet doen. Maar Hans Siemer, die weet precies hoe het moet klinken. Ja. Dus als hij er dan zelf niet bij is, op een concert dat zijn eigen naam draagt, dan vind ik dat wel een beetje gênant eigenlijk. Maar goed, ik las dit en toen dacht ik, wij moeten gewoon man man de podcast in de zingerdoom doen. Zet een bandje op, gaan we gewoon thuis geld tellen. Ah. Oh ja, dat is ook nog een goeie. Dat is een heel goed idee eigenlijk. Ja, oh, ik ben het wel, wel, uh, wel een orkest. Wel zijn. Ja. Doe wel dat intro dingetje. Ja, ja en die doen misschien dus list en, uh, en alle liedjes. Laat wel binnen. eens Hans Zimmer komen. Ja. Dat is onze nieuwe naam Dat is een goeie. Het hebben van een nieuwe auto klinkt mij als muziek in de oren. Hè? Ja, ik dacht ik fiets hem er gewoon in. Geen aanleiding, geen je inleiding. Je de auto erin. Oh, mooi. Ja. Ik maar, waarom zo? Nieuwe auto, heb je een nieuwe auto nodig? Nou, mijn uh, private lease contract loopt af. Ja, van je kant daar. Nee, een Skoda Citigo. Absoluut. Ik heb daar gewoon iedere maand 240 euro van neergelegd. Gewoon maar dus, jij zoekt een nieuwe auto. Ik zou, ja, ik zou... Ja, ik zoek een nieuwe auto. Zeker. Maar What? ik zou niet weten waar ik... Waar begin je zo'n toch. Zo zo ja, naar nou, auto.nl ken, ja, ja, okay, ken ik ook toevallig. Hoe heet die site? Auto.nl auto of auto.nl? Auto, auto of auto.nl? Nee, auto ja, het is zij zeggen van auto.nl. Of zij zeggen auto.nl. Maar ik durf daar wel, uh, wel vraagtekens bij te stellen Want het is ook gewoon auto.nl. Ik ben mezelf aan het uh, leren om over te stappen. Hè? Ja. Door jullie. Nee, dat heb ik door. Ja. ja, ja dus nu toe. ga ik weer terug eigenlijk naar auto.nl. Om mij te zieken. Nee, omdat ik er niet bij wil uh, horen. Nee, uh, ja, dan dan nee. Je geen zorgen. Fantastische website. Kun je auto kopen. Wij hebben, de, de, ja, heel kort even Dus wij hebben echt een auto verkocht hè, onlangs. Ja, dat is waar. Dat vertelde Auto.nl. Zij hebben een auto afgeleverd bij een klant. Ze hebben gevraagd, uh, goh meneer, hoe komt u toch bij ons? Zo, hè, hoe heeft u ons gevonden? Toen heeft die man gezegd, via Mamaman de podcast. Nee. Ja. ja. Dus ze hebben eindelijk hun geld terugverdiend. Wat grappig. Ja. En uh, bij welke website uh, had die man die auto gekocht? Auto.nl. Uh, Auto.nl, dus ik ga eens kijken. Uh, mijn leven wordt omschreven in het volgende oh. nummer. Is niet per se een stelling, maar ik dacht ik vind het wel leuk om iets mee te doen. Oh, ik ben Hebben hier... wij jongens een liedje. Mag ik anders zelf even beginnen? Ja, ik, heb even, ik zou het echt niet weten. Nee? Nee. Nou, ik moet denken aan uh, The Offspring. Pretty fly for a white guy. Oh zo. ja. Nee, ik was heel goed bij jou. Omdat ik per se zo blank ben. Wat ik wel ben. Ik denk dat er niet veel mensen zijn die lichter Licht. zijn dan ik. Wit. is w wit. het meer. Ja, wit. Uh, maar goed, dat gaat ook over een gast die denkt dat hij cool is... Denkt dat hij hip is, denkt dat hij fly is. En dat is wel een beetje hoe ik in het leven sta. Maar uiteindelijk... Ben ik natuurlijk gewoon best wel een droef doet. Ja. <lacht> die heel graag en heel veel over klassieke muziek lult. Ja, en te lang, net ook even. Net even te lang. Ja, et cetera. Ja. Ga maar door. Maar dan gaat ik... het liedje daarover? Ja, moet... uh, ja, zeker. Het gaat over, uh, over een gast die, die gaat een tatoeage nemen. Die denkt cool te zijn. Die denkt mee te doen. Die denkt hip te zijn. Die wil met de, bij, bij de verkeerde groep gaan horen. Omdat die denkt die zijn cool. Dus ik wil er ook bij horen. Maar hij past daar niet bij. Alles mislukt. Alles mislukt. Ja. Hij is pretty fly for a white guy. Het is, uh, het, is het allemaal net niet. Dus de uh, offspring pretty Vrij voor White Guy. Dat, dat doe ik naar mezelf denken. Jullie? Nou, ik zat niet te denken aan. Uh, ja, dat is ook wel weer erg iets hoor. Uh, dat is eigenlijk altijd wel, denk ik, op deze manier. Maar ik. Dat nu, Ik luister dat liedje nooit meer. Maar ik heb dat toen de tijd vond ik dat helemaal dat ik dacht, oh, dat kwam helemaal bij mijn binnen toen dat ik dit liedje omschrijft, helemaal precies wie ik ben en mijn leven. En dat was destijds lang geleden. Dat is Huub van der Lubbe van de Dijk. Ja. solo. Met Morgen begin ik meteen. Oh ja, ja, ja. En het gaat erover dat hij gaat stoppen met roken. En dat hij, uh, dat hij gaat stoppen met drinken. En dat hij een beter leven gaat uh, worden, uh, leiden. En dat hij een betere man gaat worden. Maar morgen. En morgen begin ik meteen. Da, de, de, ja, dat vond ik toen heel tof. Vind ik heel grappig dat je dit nummer aanhaalt. Want in de vorige aflevering over muziek, vorig seizoen, heb je het gehad over dat uh, Living Feeling. Ja, ja, ja. Stuart E. Staples. Wat ja. gaat. Ik ga het niet weer maar uitleggen. Maar dat gaat ook over al je. Uh, het maar uitstellen. En uh, het kan toch niet vandaag. Ja. Uh, ik doe het morgen wel. En nu door noem je dit nummer weer, wat ja. ook over dat uitstellen gaat. Dus dat is wel een repeterend uh, uh, ding aan jouw leven. Ja, nee, zeker. Ma maar waar, wat is dat dan met jou? Weet ik niet. Ik zeg heel vaak... Ik vind het grappig, Maaike is volgens mij nooit opgevallen... maar ik zeg heel vaak, morgen. doe ik morgen wel. doe ik morgen wel. Alles wat, alles wat er moet gebeuren, ja. dat, dat doe ik morgen wel. Dat is heel mannelijk, denk ik ook. Hoor. Ja, is dat zo? Ja, volgens mij is dat echt iets voor mannen. Ja. Maar ik kan het ook... Ik kan ook. ook uh, een hele zijstap van het thema, maar dat maakt niet uit. Ik kan ook supergoed een weekend lang... Dan al uh, oh, op vrijdagmiddag zeggen, oh ja, Dominique, je moet wel even zorgen dat dit weekend het oude papier is weggegooid. En dan denk ik op vrijdagmiddag, denk ik, oh ja, dat doe ik vanavond als ik thuis kom. Dat doe ik meteen als ik thuis ja. kom. En dan kom ik vrijdagavond thuis, ik, nou nee, dat doe ik dan morgenochtend ja. wel. En dan sta ik zaterdagochtend heel vroeg wakker, denk ik, oh nu ben ik lekker vroeg wakker. Ga ik nu papier. Nee, nah, ik ga overmiddag wel. En dan is het zondagavond, en dan ga ik naar bed. Ik, godverdomme, ik ga ja. papier moeten wegbrengen. Ja, maar ja, dit ja. is precies ook, uh, jij, jij schetst perfect, want ik doe exact hetzelfde. Maar ik heb natuurlijk, net als wij allemaal misschien wel eens, uh, gehoord. Oké. Okay, Stel het niks uit en doe het gewoon gelijk. Want jij is, hoe jij het nu schetst is perfect. Want jij bent er op vrijdagochtend, vrijdag, vrijdagavond, zaterdagochtend... zaterdagmiddag, zaterdagavond uh, mee bezig. Dat zijn, ja. Het hele weekend zit het het kokken... in je hoofd. Ja. Dus je kan niet ontspannen, omdat het continu zit te surren in, in je achterhoofd. Dus de les die ik jullie hier geef als goeroe... Ja, ja. Ik ben zo benieuwd ook die diepe wijsheid hier nu komt. Oh, dat was het. Stel niets uit wat je vandaag ook kan uitstellen. Ik bedoel, wat je vandaag <laughs> ook kan doen. Het is wel echt wel. Dat is natuurlijk niks lekkerder dan een to-do-list helemaal wegwerken. Ja, dat is oh, heerlijk. Dat ja. is echt lekker. Ik maak ook heel veel... Weet je wat ik wel eens doe? Trouwens, sorry. Ook een sidestep. Maar dan, um, <laughs> dan heb ik al iets afgerond. Goed, en dan u. ga ik het toevoegen <laughs> ja, op mijn lijstje. En dan streep ik het door. Ja. Serieus, in jullie ja, dat? Zo ja, wel. zo knuis ja. ben ik. 100%. Pretty wow. five for what you Ik heb niet eens een to-do-list. <laughs> nee, uh, <laughs> ik weet niet wat dit voor belediging was. Maar... <laughs> Jongens, we zijn er bijna helemaal. Laten we, laten we alsjeblieft nog een stelling doen. Ik, ik, ik durf het bijna niet te zeggen, maar zit hier een muziek deel 3 in? Ben ik te vroeg hiermee? Dat heb je met auto's ook gedaan. Ja, ja die is en nee, dat is nou Nee, ik ga het nu weer doen. Muziek uh, deel 3, ik denk dat hij erin zit, want we hebben nog genoeg te bespreken. Maar goed, de tijd uh, ja, die haalt ons in. Uh, nog één stelling: muziek van vroeger vind ik nog steeds fantastisch. Ja. Dan moet je eigenlijk echt denken aan gewoon de basisschoolperiode. Ik vind de middelbare school al, al te laat. Maar echt de, de ja, ja, ja. Echt je kindertijd. Ja. Nee, ja, ik moet meteen denken aan een klein orkest. Nee, we hebben het nu over de basisschoolperiode. Dit kan niet weer over kleine orkest, Klein Orkest, Niel Dat kan even niet. Nee, nee effe, je hoeft ook geen Kinderen voor Kinderen te noemen... maar Klein Orkest is even <lacht> iets... Wat luister je dan op de basisschool? Kleine Bassie. Over de muur, dat stonden we in de zandbak. <lacht> nee, serieus. Klein Orkest heeft een heel leuk album gemaakt... die is echt heel leuk, met allemaal kinderliedjes. Tenminste, de, bij ons thuis waren dat kinderliedjes. Het gaat bijvoorbeeld Dagspin... Uh, kom je met me spelen? Of, of zit je, uh, ik zit met te vervelen, Kom je met me spelen? Of heb je soms geen zin? Dagspin. Dat is een heel leuk liedje. Oh, die heb je al gezongen. Of uh, ik heb een step. Mijn step is blauw. Hij kan wel honderd. Hoe hard kan die van jou? Dat is ook echt een heel leuk liedje. Uh, of um, uh, over de dromedaris. Dat is misschien wel de allerleukste. Dat gaat over een dromedaris die ontsnapt uit de gevangenis. En die de stad in gaat. En, en die daar volgens mij ook worsten gaat eten. En het is fantastisch. En die dromedaris die zorgt voor een hele optocht. En een heel, heel gedoe in de stad. Nou, nee, okay. no nooit van gehoord. Ik, ik ook niet. maar Ik ben helemaal op. Het is echt onwijs leuk. Er staan dus heel veel leuke liedjes op. En dat luisterde ik vroeger als kind. En dat vind ik nog steeds heel leuk. Nou, ik heb uh, een beetje dat verlengde heb ik heel veel liedjes van Zus en Nee's zuster geluisterd. Oh ja, daar had ik ook op. Ja, uh, ja. De, de cd met de liedjes van, uh, van Arnie M. Gersmied en Harry Banning natuurlijk. Die hebben samen liedjes geschreven daarvoor. Die heb ik heel veel geluisterd. Ja, en ik was dol, verzot op de smurven. Nou, wat die, Domien. Dit is heel heftig. En bij dezelfde jeugd hetzelfde. Ik heb hier nog een derde op. Ik ben de host vanavond, dus ik heb dat dingen opgeschreven voor mezelf, zodat ik het niet vergeet. Ik heb letterlijk staan: ja, zuster, nee, zuster. En ik wil dat Griekse liedje, kan het nog uitspreken? Potte, patte, patte. Is dat niet stroeivoei? Stroeifoei, karekarekie, wat natte kiel. Ja, voor mij hebben ze ook potte, patte, pette. Potte, patte, pette. En ik kom op, zondag stond er Ja, zuster, nee, zuster, stopt mij er ook op. Ja. En ja Ik luister naar Karkamel de Tovenaar is er onze een ja. grootste... Ja, ja, En ik luister, ja. ik heb dat CD'tje nog steeds thuis liggen. Dat is Karka de Tovenaar, zingen. die groen-blauw of niet? Ja, uh, ja, geloof het wel. Want ja, het eerste was met Irene Moors. En toen op een gegeven moment ging Irene Moors, die ging zinnige dingen doen. en uh, Tweede kids. Nou, uh, ja, want hier staat niet Irene Moors op. Nee, nee, nee dus dat is allemaal, dit is allemaal ja. later. Ja, en het grappige is dus dat uh, Smurven, die deden dan dus uh, grote hits van toen... Ja hun eigen... Dus Gargamel de Tovenaar is Black or White, geloof ik, van nee, Michael Jackson? Of is hij van Michael dan, dan, dan, Jackson? Zo, Dead and Care About Oh ja, klopt. Nou, ja. Dus dat was Dead and About us. Maar ik had natuurlijk nog nooit van Dead and Care About Us van Michael Jackson gehoord. Nee. Dus later, en nog steeds, ontdek ik wel eens liedjes in playlist uit de 90's van, oh, hey, wacht even, dat is dat liedje van de Smurfen van toen de tijd. Ja, nee, we kennen allemaal Lemon Tree. Ja. Daar had de Smurf House bij de oude appelboom. Ja. Ze keek naar mij. Nee, ik keek naar haar, ze keek naar mij. Met z'n tweetjes waren we toch oh zo blij. Hadden ook in het was een mooie droom bij die oude appelboom? Dat gaat over. Uh, ik ben verliefd op de smuurvin. Ze is wij, de dan... enige die ik, ben minst. Sorry, ik was dat even. Ja, ja, je was even in je eigen Maar Jij praat wel eens over dat je je geheugen je in de steek laat. Ja, maar met muziek vergeet het niet zoveel. Nee, ik heb door. Dat maar dat op. is sowieso bij de minte mensen zo, toch? Hun jeugd weten ze altijd om wat te reproduceren. <laughs> ik wilde niet lachen. <laughs> Ik gun je deze lach niet. Maar dat was wel een goede grap. Eerlijk is eerlijk. 1-0 voor jou. Nou goed, le leuk. No. Uh, ja, zuster, nee, zuster. De Smurf House heb ik ook. Uh, nog één dingetje daarbij. Uh, toen wij vroeger op uh, wintersport gingen... Ik zou je er niet mee vermoeien. Maar luisteren wij altijd naar Pater Moeskroen. Kennen oh. jullie dat? Ja, kan ik zeker. Eén oh, ja, ja. Ja, ja. Nou, ja, ja. liedje van hun wil ik toch even aanstippen. Dat heet De Dia. Het staat op Spotify. En uh, De Dia dat is een fantastisch... Uh, ja, dat liedje is gewoon een verhaal. Dat is echt leuk. Ik ga het niet helemaal vertellen. Want er zit een hele leuke clue. In. Ja, de kans maar dat je toch gaat vertellen nu Nee, strijd. nee, ik vertel het niet. Ik, vertel het niet. Ik, heb geleerd. ik heb geleerd van mijn fouten. Ik vertel zo min mogelijk. Ga dat luisteren. Fantastisch liedje. Maar gaat het over? En nou, zo leuk. Het gaat over. Eikos. Jongens, uh, ja, we zijn de heen De tijd is wel een beetje voorbij. We moeten ook nog wat stinnige dingen doen vandaag. Bijvoorbeeld smurfhuis luisteren. Uh, reageren. Ga ik ga honderd procent. Ah, ja, ja. Ik ga nu die CD erop halen. Ja. Reageren, dat kan natuurlijk altijd via de website. Mamamandepodcast.nl En Instagram slash Mamamandcast. Doe dat vooral, vinden we leuk. En je ziet het. Nou, we gaan zelfs een heel thema wijden door... eh ja Laat je geheugen hier weer in de steek. Ja, ja, er was geen muziek. Maar dit is dus al besloten dat we het gaan doen over feestdagen. Ja, want ja. we zijn met z'n drieën. Domien vindt het een goed idee. Ik vind het een goed idee. Shirley vindt het een goed idee. Dus dat is een uh, volledige... Dus 3 tegen 1, 75% procent tegen 25. Hm? Dus we gaan dat doen. Ja. Zeker. Ik vind het leuk. Feestdagen. Oké, okay, nou ja. Nee, heel goed. Ik, uh, ik dacht dat ik nog uh, in spraak nee, had, maar, Nee, uh, totaal Sinds wanneer denk je dat? Ja, ja, ja weet ik niet dit. eigenlijk. Oké, okay, nou leuk. Feestdagen. Reageer dus vooral. Vinden we vinden het wel leuk uh, en uh, dat was hem weer. Tot de volgende. Tot de volgende. Ja. Jongens, zelfs zonder muziek kunnen wij muziek maken, toch? Ja, ja, deze wil... heb je bewaard, hè? Ja, ik heb deze even bewaard. Ja. Zonder muziek kunnen wij muziek maken. Gaan ja. we, gaan we nog een le... Wie zet hem in? Nou, het is een tijdje, geleden, het is een dat tijdje wij, geleden dat wij een band waren. En zo zijn wij een band. Maar wie... bring wie, uh, wie, wie... bringing the band back together, so is dat er gebeurt. Ja. Nou, jij begint meestal. Ja, ik jij doe... met... Nee, uh, ik begon vorige keer, want ik deed de basisbeat. Dus ik vind, ik vind jou wel leuk als jij dat doet. Ja, moet ik, ik de basisbeat ik? doen? Ja, jij doet de basisbeat. Oké. Okay. Okay. Gewoon een, gewoon een vierkwarts, denk ik? Ja, ja, ja graag. Vierkwarts. Oké, daar gaan we dan. Oh, ik dacht, je gaat beatboxen. Ik vind het wel heel makkelijk, maar prima, oké. Okay. Oh, is het te makkelijk? Ja, maar je moet je wel... Iets meer iets meer show. Oh, oké, okay, komt-ie. Ja, komt-ie, ja. Dat kan ook een beat zijn. Met, bij Kingsley en Pearlie. Dat is precies, het maakt eigenlijk niet uit dat je... Ik doe wel ik okay, okay, hoogs, ik hoogs, doe, in ieder geval de high-hats ik doe een beat. Oh, doe ik de laagste, de laatste? Oké, okay, nou. Nee, hij ik doe doet misschien beat. Ik doe een petje, een beetje Oh ja. Ja. Dat is toch een <clears throat> Pum. <laughs> Ik ben het helemaal kwijt. Mijn trompet ging in het begin wel lekker. Nee hoor. Wat erg. Oké, okay, dit doen we nooit. Dit was man, man, man de podcast. Wat zouden ze er nou eigenlijk zelf van vinden?